10 uur. Het is door al met het NOS-journaal. Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over het voorstel om IS ook in Syrië te bombarderen. De Britten bombarderen nu alleen in Irak. Premier Cameron kondigde vanavond aan dat het parlement woensdag over het onderwerp gaat debatteren en stemmen. Cameron zei eerder dat hij zijn voorstel niet in stemming zal brengen, als hij er niet zeker van is dat een ruime meerderheid voor is. Hij besloot tot een stemming nadat Labour-leider Corbyn had besloten zijn fractie vrij te laten in stemming. Corbyn zelf is tegen, maar de fractie is verdeeld. President Poetin heeft gezegd dat Turkije vorige week een Russische straaljager neerschoot om de olieleveranties door IS te beschermen. Al eerder beschuldigde de Russen Turkije ervan IS te helpen door olie van de terroristen te kopen. Nu legt Poetin een direct verband tussen het neerhalen van het vliegtuig en de olieleveranties. Op de klimaattop in Parijs zei hij ook dat de Russen nieuwe bewijzen hebben dat olie van IS naar Turkije gaat. Op welke manier Turkije de aanvoerlijnen van olie beschermt, maakte Poetin niet duidelijk. De Turkse president Erdogan noemt de uitspraken laster. Hij zei dat Turkije zich rustig bezint op tegenmaatregelen tegen Rusland. Erdogan en Poetin zijn elkaar op de eerste dag van de klimaattop uit de weg gegaan.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 Het weer in het noorden wordt het tijdelijk droger. In het zuiden blijft het regenen. De wind zwakt af. Morgen trekt de regen weer naar het noorden. Dan regent het overal. Maar smiddags wordt het vanuit het zuidwesten weer droger. De temperatuur verandert nauwelijks. 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. Het. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. Met nu. ZFM Cinema. Ja, een heel uh, goede avond. Welkom bij Tweede Uur ZFM Cinema. Uh, nog steeds filmmuziek. En wat staat er tweede uur op de rol... Uh, muziek uit Bridget Jones, die beter in het tweede uur past. Muziek uit Snow White en the Huntsman, die beter in het tweede uur past. Red Sonja, Downtown Abbey. Uh, the Road, uh, Juliette de Zade, Farewell My Lovely. Uffier de Chat. Nou, nah, er veel om op te noemen. En de tweede doen we ook altijd. De hit van de maand en het is toch deze keer uh, uh, de, de soundtrack van Bridget Jones. Gary Halliwell, it's raining Man. Ja, Gary Halliwell. It's raining, man. Het blijft lekker het de deuntje, zou ik maar zeggen. Maar op deze cd staat ook nog iets van Harry Gregson Williams, Bridge of Theme. En dit is uit de tweede, uh, The Edge of Reason, Bridge of Theme, Harry Gregson Williams. Ja, we zijn in twee uur natuurlijk. En ook op de eerste cd, de Diary, staat ook een mooi nummer. En dat is gecomponeerd door Patrick Doyle, It's Only a Diary. Bridget Jones uh, soundtrack zit dus nog hele mooie muziek. Dit is van uh, Patrick Doyle. It's Only a Diary. Maar ik, daarvoor draaide ik Henry Claxon Williams met uh, ook een uh, prachtig nummer, de Bridget Jones Theme. Uh, de hoogste tijd, zaterdag is het weer zover. Downtown Abbey, John Lund. van Downtown Abbey. Zaterdagavond Emmett uh, Patient De muziek is uitgegeven op een cd'tje, Downtown ABCD. CD. Uh, ja, de volgende soundtrack is eigenlijk een waardeloze film, maar de muziek is fantastisch. Red Sonja. Uh, Sonja is een niet te stoppen vrouwelijke krijger die samen met de groep krijgers... waaronder Calidor de macht moet proberen te krijgen over de kwaadaardige koningin... Gendren genderen die verantwoordelijk was voor de dood van de familie van Sonja. Ja, Als we gauw op de muziek starten, weet je meteen wie de componist is. Ik, ik doe eerst maar even uh, Calidor theme. Titelmuziek. CD, Red Sonja uh, soundtrack. Uh, ik, even kijken van de, hoe oud de film is. Bijna, 1985 is de film. Maar de muziek is fantastisch. En dit is eigenlijk een symfonische suite voor koor en orkest. Ook weer met uh, de titelmuziek van Red Sonja, een stukje ervan. Het duurt 16 minuten, maar dat doet niet helemaal. Inmiddels heb je natuurlijk vast wel geraden wie de componist van dit vrije werk is. Het is natuurlijk niemand anders dan Ennio Morricone. Red Sonja, prachtig cd voor ieder verzamelaar. Een must. Ik had al in het eerste uur iets gedaan van Snow White and the Huntsman. En daar draai ik ook nog wat muziek uit die beter in het tweede uur past. Moet even kijken waar ik het gezet heb. Snow White and the Huntsman. Snow White. De muziek is gecomponeerd door James Newton Howard. Snow White en de Huntsman, film uit 2012. En, uh, Snow White en de Huntsman hervormt het klassieke sprookje. door meer achtergrondverhaal te geven aan Eric. de jager die door Ravana wordt ingehuurd om Sneeuwwitje te vermoorden. Uiteindelijk weigert hij die door te zetten. en besluit haar mentor te worden. Uh, op YouTube staat een prachtig filmpje van Florence en de Machine. Dat is de, de, ja, de Breath of Life. en dat is zeker de moeite waard om eens te bekijken. Uh, ik doe er nog één. I Remember That Rick. James Newton Howard Overigens, dat uh, Snow White en de Huntsman 2 uh, uh, binnenkort uitkomt. Nou, binnenkort, april 2016. Uh, de trailer zag ik al uh, op YouTube voorbij komen, dus hij is er. Hij is ook weer prachtig. Mooie muziek, natuurlijk. Uh, ik dacht dat de titelsong gezongen werd door Halsey en dat is het nummer Castle. Ik zag volgende week eens draaien. Uh, tot zover uh, Snow White en de Huntsman. Het is tijd voor wat anders, zou ik bijna zeggen. Uh, Totaal andere muziek. Laten we eens even kijken wat we hebben. Uh, Crimson Peak, nieuwe film 2015, laat ik daarmee wat van pakken. Fernando Velazquez, My Mother's Funeral. Crimson Peak film uit 2015 draait momenteel denk ik wel een aantal bioscopen nog. In de nasleep van een familietragedie bevindt zich een ambitieuze schrijfster... die zich in een tweestrijd tussen de liefde voor een oude vriend... en een mysterieuze outsider bevindt. Om haar verleden te ontlopen vroeg ze naar een huis dat haar geschiedenis ademt. Ik doe nog een stukje van Adelaide, Ad Allerdales Hall... Zoveel Crimson Peak. Uh, een hele oude film uit de uh, 60e jaren. Ik dacht 69 is. Uh, Juliette de Sade. En daar is muziek van gemaakt door Bill Conti. Een, een beetje jazzmuziek. vind het leuk. Uh, drie tracks uit deze film. Mooie muziek, een beetje jazz. Daar zijn we wel aan toe natuurlijk, alle klassiek. Ik doe er nog één. Martin Boussel de Saad, trek nummer vier. Ze hebben alleen maar nummers. Deze klanken zijn al in 1969 gecomponeerd. Best wel grappig natuurlijk. De film is nooit zo'n succes geworden. in het jazzhoekje zitten, dan kom ik ook weer bij een film van Farewell My Lovely, een film waar de muziek gecomponeerd is door David Shire 1954 uh, dat gaat een verhaal over de Marlowe Mysteries Philip Marlowe team Mooie klanken. David Shire. Uh, uit dezelfde film, Mrs. Grail theme. Ik nam net een sloek koffie en zijn helemaal koud geworden. dus niet echt lekker. Mrs. Grail theme, kom ze. Blijven nog even in het jazzhoekje zitten. Le Jazz du Cambrioleur van de film Uffie de Chat. Een tekenfilm, was laatst op de televisie. Er leuke muziek in, een beetje jazzy. Aanstaande vrijdag is er een film The Long Kiss Goodnight. En een geheugenverlies leidende modelmoeder ontdekt dat ze in haar vorige leven een bekwame huurmoordenaar was in dienst van de CIA. De omstandigheden dwingen haar weer om haar oude handwerk weer op te pakken. Aanstaande vrijdag, half elf, SBS 9. Ik zal de muziek van of History, Ik zal een paar nummertjes uitdraaien. Titelmuziek. zo We zijn alweer aan onze laatste nummers toegekomen. En dat is gewoon een hitje geweest. Miss Your Love, Maria Mena. Gewoon een mooi nummer op het einde. Om de maandagavond bij af te sluiten. I've run out of complicated theories. So now I'm taking back my words. And I'm preparing for the breakdown.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 as often as I can My goal is to reach your hands any day now Please don't blame me for trying to fix this one last time I have a hard time as it is Ik zet er alweer op. Twee uur, CF Cinema. Mijn naam is Alke Beuving. We hebben weer van alles gedraaid. Pop, het eerste uur. Klassiek, jazz, het tweede uur. En alles gerelateerd aan film. Volgende week weer. Dan is natuurlijk Sinterklaas voorbij en lopen we naar de kerst. Misschien dat dan wat kerstfilms op de rol komen staan... En dit is natuurlijk de ontploffing van Philip Rombi met Donna La Maison. De tune van dit programma eindtune. Ik hoop dat ik je weer met plezier geluisterd hebt. En voor zo'n direct sleep wel als je naar te gaat. Droom, droom, droom. En morgen gezond weer op. En maken er natuurlijk een hele mooie filmweek van. Met heel veel films. Tot geen ziens. 6 december. Zelfde tijd, zelfde zender. Zie je